Jazzmuzikus Toets Tielemans benadrukt de inzet van Duis voor de jazzmuziek in Nederland. En ook op internet wordt het tv-icoon herdacht. Op onderlianse sites hebben honderden mensen een reactie achtergelaten. Willem Duis is 82 jaar geworden.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 van Zandvoort op 106.9 Laura non Laura più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 flew to the corners of our hearts And we were danger started to grow 6.9 CFM. 1, 2, 3 Un pasito pa'lante, Maria 1, 2, 3 Un pasito pa'lante thy There's perseverance in my eyes. We could be close, I guess we should. So take a look and listen good.